met het NOS De voormalige chef van president Trump en de assistent van de chef zeggen allebei niet schuldig te zijn aan onder meer samenspanning met Rusland tegen de VS. Paul Manafort en Richard Gates zijn de eerste twee die in het onderzoek van de speciale aanklager Robert Mueller in staat van beschuldiging zijn gesteld. Mueller onderzoekt of het campagneteam van Trump is beïnvloed door Rusland. Donald Trump ontkent dat er is samengespannen. Het nieuwe kabinet moet veel nieuwe maatregelen nemen om de klimaatambitie voor 2030 te halen. Met de maatregelen in het regeerakkoord wordt slechts de helft bereikt, blijkt uit onderzoek van het planbureau voor de leefomgeving. Het nieuwe kabinet wil dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 nog maar half zo groot is als in 1990. Dat moet gebeuren door kolencentrales te sluiten, in te zetten op duurzame energie. Ja, dames en heren, zelf... uh, ik hoor dat de raadsvergadering zo gaat beginnen. dus We schakelen live over naar de raadzaal. Op uh, ZFM Zandvoort. Goedenavond dames en heren. Welkom, luisteraar thuis en de kijkers thuis. Ik zat het bijna vergeten. Welkom bij deze bijzondere openbare raadsvergadering van de gemeente Zandvoort. En we leven vandaag 30 oktober 2017. Het is een bijzondere vergadering en er staat ook een bijzonder punt op. En het gaat om mensen, want besturen is nou eenmaal mensenwerk. En dat kan er emotierijk aan toegaan. Want de essentie is hier dat we vanavond een goed debat hebben waarin iedereen zich gehoord voelt. En mijn vraag aan u is, en daarmee wijk ik even af, wat daarbij voor u als raadsleden belangrijk is. Ik wil een rondje met u maken, zodat ik ook wat extra van u hoor wellicht waar ik op zou kunnen sturen. Want ik wil mij inzetten als voorzitter om dat ook te doen. Wie van u? Mevrouw van der Veld. Allereerst wil ik uh, iedereen bedanken met het uitstellen van deze vergadering. In verband met het overlijden van mijn moeder was voor mij echt vorige week niet haalbaar om hier te zijn. Verder uh, zijn we een week verder en zijn er ontwikkelingen. Ja, heb ik geen weet van gehad afgelopen week. Maar er zijn wat ontwikkelingen. Uh, wij waren voornemens om uh, de coalitie te blijven steunen totdat wij duidelijkheid hadden om uh, nou ja, hoe dit dan zou verlopen. Ik ga niet zeggen dat we dat nu intrekken, ik zie verschrikte gezichten, dat is zeker nog niet het geval. De uitkomst van deze vergadering is voor ons heel belangrijk. Wij zitten natuurlijk in een politieke spagaat, dat zal iedereen begrijpen. En uh, waar ik eigenlijk een verzoek toe wil doen aan de raadsleden en aan het college... ...is om de zaken beter bespreekbaar te kunnen maken... ...door de opgelegde geheimhouding bij deze in te trekken. Dat zal het college moeten doen. Uh, te meer omdat er door het college zelf ook bepaalde dingen worden aangehaald. Die dus... Mevrouw Van der Veld, ik ga u ja. onderbreken. Mijn uh, vraag was alleen gericht op het proces, nog niet op de inhoud. Dat mag bij agenda punt drie. Okay. Mijn vraag was eigenlijk gericht nou, op wat is voor het Voor het belangrijk? proces is dit wel een belangrijke... Nee, meer van uh, wat vindt u belangrijk hoe we hier met elkaar omgaan. Iemand anders. Nee. Hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat we hier een goed debat hebben? Dat iedereen zich gehoord voelt. Dat was mijn vraag. Als u daar suggesties voor heeft. Ja, meneer voorzitter. Dan, meneer Paap. Ja, u bent voorzitter. Uh, dus het lijkt mij dat u uh, gewoon uh, deze vergadering moet leiden. En uh, zeker strok uh, moet... Uh, ...reageren mocht uh, uh, ja, een wethouder beschadigd gaan worden, nu al. Dank u wel. En ik denk gewoon uh, dat we daar uh, verder in het openbaar gewoon een discussie kunnen houden. En uh, ja, u hebt de in onder. Dank u wel. Meneer Sandbergen. Dank u wel, voorzitter. Uh, het komt in mij op. Uh, ik heb het niet met mijn fractie besproken. Maar misschien is het raadzaam om in eerste instantie de woordvoerders... hun verhaal te laten houden zonder te interperen. Dat is mijn voorstel. Dank u wel. Mevrouw Rietkerk. Dank u, voorzitter. Ik weet niet waar, hij, waar uh, meneer Sandbergen de woordvoerders... welke hij bedoelt. Maar ik denk dat de VVD en meneer Berends... en ik dacht nog niet, meer, ik weet even niet wie, maar iemand van OPZ... Uh, die vergadering heeft aangevraagd. Dus ik zou wel eens willen weten wat nou precies hun daartoe beweegt. Dank u wel. Maar dat is ook agenda punt 3. Dit gaat puur over meneer Poster. Ik ga bij langs. Ja, dank u wel. Meneer Poster, uw microfoon is niet aan. De, de on, ongelooflijke trieste mededeling die we 14 dagen geleden kregen over het wel en van de heer Demmers. Oh, sorry. Uh, in die twaalf jaar dat ik mij in de raad zit, dit is mijn absoluut dieptepunt. Maar meneer Poster, ja. dat is volgens mij agenda punt drie. Ja, het dat is... kan wel. Maar ik wil dan één ding zeggen. Er ja. stond in de krant. En ik word, je weet, ik ben nogal bekend in de regio hier. Niet door mijn bestuurscapaciteiten, maar door andere capaciteiten. Maar uh, dat het, uh, iedereen zegt dat jij met zet ook tegen dit, deze on ongelooflijk brute wijze, zoals met meneer Demmers wordt omgegaan, dat je er ook achter staat. Ik zeg, nou, het is helemaal een, een, een, een hoe heet het, mededeling geweest van de heer Berends. Ik heb er helemaal niet... ...om die vergadering aan te maken. Even helder. Ik, ik ben even nog op het meer. Wat heeft u nodig om hier een goed debat te voeren met elkaar? Meneer Berendsen. Dank u wel, uh, voorzitter. Meneer uw microfoon staat nog aan. Oh, sorry. Oh, ja. Dat is ook niet belangrijk. Meneer, nee, meneer Berendsen, de vraag is niet aan u gesteld. Er wordt een vraag gesteld. En dit is onderdeel van als we met elkaar een goed debat willen voeren... dan is het ook essentieel dat iedereen kan horen wat er wordt gezegd. Dus dat is een terechte vraag. En, en meneer Poster, als ik u goed heb gehoord aan het eind, zei u... dat u zich onttrekt aan uh, de uh, fractiediscipline van OPZ. Ja, goed. Goed, maar we gaan nog niet op agenda punt 3 aan. Meneer Berensen, Dank u wel, voorzitter. Um, een van de redenen dat uh, ik in ieder geval uh, mede het verzoek heb gedaan tot deze bijeenkomst, is de onduidelijkheid die uh, ontstaan is over de hele procedure. En over het uh, horen en wederhoor van uh, wat precies is, uh, is, is toegepast bij, uh, bij de vermeende uh, e-mailwisselingen... Zeg maar e en de gang van zaken daarom uh, omheen. Uh, dat is uh, uh, een reden, denk ik, uh, terecht. Uh, zoiets, uh, dit, dit raakt de publieke zaak volgens mij. En daarom is het denk ik ook goed dat we hierover met elkaar in debat gaan. Prima. En uh, ik zou graag willen horen van uh, meneer Demmers. Even, ik nee, heb daar nee, wel nee, een stuk nee, van nee. gekregen. Nee, nee, nee, nee, nee maar nee. Ik, het is over de procedure. Procedure. Nee, meneer Berendsen, dat gaat bij agenda punt drie. Ja, Ik kijk even rond niemand anders. Mevrouw Geurentson. Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het van belang is deze avond dat we in ieder geval iedereen de ruimte krijgt Om het, uh, zeg maar, uh, de, de duiding te geven en aan te geven wat hij of zij uh, wenst in te brengen. Uh, daar hebben we ook de ruimte voor uh, um, college in casu, met name de heer Demmers, om daar een reactie op te geven. En waar ik wel een, een punt van orde van wil maken, is dat u namens het college, u bent zowel raadsvoorzitter, um, u bent ook bestuursorgaan burgemeester, maar um, ook voorzitter van het college. En ik kan me voorstellen dat u, als het gaat om het punt van integer bestuur, um, uh, daar als u, ja, vanuit uw verantwoordelijkheid daar het woord over voert... Maar ik denk dat het voor u op een gegeven moment lastig gaat worden om het woord te voeren namens het college en dan ook de discussie te bewaken. Dus in ieder geval als plaats van het voorzitter van de raad ben ik vanavond niet beschikbaar, zijn de woordvoerder van de fractie. Dus misschien is het dan voor u een optie om het woord van het namens het college te laten voeren door een van de andere collegeleden. Kijk, verder nog even rond. Niemand verder? Als ik u goed heb gehoord, vraagt u aan mij om de vergadering wat strakker te leiden. Ervoor te zorgen dat mensen niet worden beschadigd. Bestuur is mensenwerk, maar we praten hier over bestuurlijk handelen en niet over de persoon zelf. En dat loopt nog wel eens een keer door elkaar, dus ik verzoek u daar echt op te letten. Er werd een suggestie gedaan over geen interrupties. Die had ik ook in die zin voorbereid. Daar kom ik straks even op terug bij het agendapunt zelf... Uh, er moet duidelijkheid komen en er mag ruimte worden gegeven aan elkaar om ook het woord te doen. Dat is de essentie. En mevrouw Geurlson heeft een ander dilemma van mij aangestippeld, aangestipt. En dat is het dilemma dat ik uh, vandaag aan de waarnemend voorzitters heb voorgelegd van wie gaat nu voorzitten. Want ik ben voorzitter van uw raad. Wat een uh, mooi onderdeel is van de functie. Ik ben ook nog zelfstandig bestuursorgaan, ook zo'n prachtig onderdeel. En daarnaast ook nog voorzitter van het college. En u heeft terecht geduid al dat het gaat hier om bestuurlijke integriteit. En dat is krachtens diverse wetgeving, maar sowieso het grootste onderdeel van het takenpakket van de burgemeester. Dus in die zin zal ik ook woordvoerder zijn en dat aspect voor me rekening nemen. Als er andere onderdelen zijn, kunnen we even kijken in de praktische zin. Ik heb een aantal zaken voorbereid. Maar het helpt erg als u zich ook deze context realiseert en mij daar af en toe dan bij helpt. Niet op de inhoud, maar wel op het proces in de goede zin van het woord. Dus ik ga een poging wagen. Tenzij iemand nu al zegt, ik neem graag uw positie straks over. Dan moeten we er een mouw aan passen, maar dat kunnen we ook nog doen. Ja, ik sta overal voor open. Maar dat is... Kunnen we bekijken. Mag ik dat vrijer vertalen? Is er iemand van deze raadsleden die de positie uh, zou willen nemen? Want zo te zien dus niet. Okay. Nee, maar ook, mevrouw van der Veld, ik stel voor dat we gewoon gaan beginnen. En dat we dan uh, kijken van hoe het gaat. Ja, we zijn volwassen mensen. En als we dit naar elkaar durven uit te spreken. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, om praktisch te zijn. Uh, wij hebben met z'n twee al, of tenminste met onze fractie, afgesproken dat wij met z'n twee het woord willen voeren. Uh, dus ten einde dat als het zover komt, het uh, debat komt, dan zou eventueel onze fractievoorzitter uh, het voorzitterschap kunnen overnemen. Als u dat uh, op prijs stelt, in ieder geval. We gaan het zien. Dank in ieder geval voor deze, uh, deze achtervang, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Um, ik ben nog steeds met de opening bezig. Ik meld en de goede kijker heeft al gezien dat meneer Cohen afwezig is. Hij heeft een verplichting elders examinering. En hij voelt zich um, niet correct behandeld door mij. Uh, dat weegt mee. Maar dat is iets wat ik met meneer Cohen nog ga bespreken. Ik kijk, en dat zeg ik op verzoek van meneer Cohen, nadrukkelijk. Want u kent mij goed genoeg om te weten dat ik het anders niet zou doen. Uh, direct en indirect, uh, er spelen meerdere zaken, meneer Kramer. En ik wil er niet nu in het openbaar zo over hebben. Behalve dat ik hiermee zijn verzoek heb voldaan. We gaan volgens mij naar de loting. Nummer 2, meneer de rivier. Meneer Berendsen, als er tot een hoofdelijke stemming komt, dan begin ik bij u en dan hoort de samenleving als eerste van u hoe uw stem luidt. En u hoeft daar geen ja of nee op te zeggen. Dit is een verplichting. Want ik zag u kijken voor de luisteraars thuis, maar het is zo. Daar, ben ik um, daar ga ik niet op in... Zijn er wat u betreft eventuele mededelingen over belangen en betrokkenheid? Niet. Dan het vaststellen van de agenda. Zijn er voorstellen tot wijziging uurzijds? Ik denk het niet, hè? Goed. Dan stellen we hem zo vast. Dan beginnen we bij het onderwerp... het ontslag van wethouder Demmers. En mijn voorstel is dat de... ...verzoekende partijen de gelegenheid krijgen om een toelichting te geven... ...of een statement te maken aansluitend de raad... ...en aansluitend het college in de volgorde van wethouder Demmers... ...dan wel burgemeester slash college. Is dat akkoord wat u betreft? En dan gaan we in tweede termijn verder. Ik zal hem eerst toelichten. In de eerste termijn stel ik voor om geen interrupties onderling te doen... Wel Vragen ter verduidelijking aan het einde. Dat lijkt me ook wat geordender. En dat geldt dan zowel voor raad als de gasten. Dat zijn de collegeleden. En in de tweede termijn kan het iets vrijer. Maar dan hangt het af van uw inbreng, gemoedstoestand en dergelijke. Of ik wel of niet meer ruimte bied. Zullen we het zo doen? Akkoord? Ik zie iedereen minzaam knikken. Dan gaan we zo beginnen. Um, in eerste termijn. Het verzoek is ingediend door vier raadsleden. Zijn de drie raadsleden van de VVD en meneer Berendsen. Nou, zullen we het aantal uh, even de hoofdmoot uh, of de doorstel laten geven. VVD geef ik dan als eerste en aansluitend uh, meneer Berendsen. Is dat goed? Meneer Berendsen knikt. Wie van de VVD wil het woord? Mevrouw Guransson. Dank u. Dank u voorzitter. Um, het werd net al even aangehaald, maar er zijn, um, vandaag zijn er een, een tweetal brieven uh, uh, bij ons binnengekomen uh, via de Griffiepost. En ze liggen nu ook bij ons op tafel. Maar um, die maken het verhaal er niet duidelijker op. En dan om maar even te beginnen voorzitter, want dat vind ik wel een punt mevrouw uh, Van der Veldhaar uh, ging daar ook al op in is namelijk dat um, u heeft op 20 oktober een mededeling gedaan aan de gemeenteraad... met betrekking tot een nadere duiding van het ontslag. De heer Demmers um, is daarop ingegaan. De reactie hebben we vandaag mogen vernemen. En daarbij geeft hij eigenlijk al meteen in de eerste alinea een punt aan... waarvan ik denk van, um, dat maakt het in ieder geval... Um, duidelijker wordt het er niet op en overzichtelijker al helemaal niet... Want waar u namelijk over, naar verwijst... zijn de omstandigheden waar u op doelt in uw uh, alinea. Daar staat echt, op in, daar weerspreekt hij. In de eerste alinea wordt gesproken over de omstandigheden. Eén of meer feiten waren echter aan de orde... in de beraadslagingen van het college. Ik kan hier echter niets over verklaren... wegens opgelegde geheimhouding ex-artikel 55... Um, ...voorzitter, dat is meteen wel een hele lastige... ...want daarmee lijkt het erop... ...dat er binnen het college gesproken is over een aantal zaken... ...waarbij het college zichzelf geheimhouding heeft opgelegd... ...en daarmee hebben wij meteen een probleem... ...want als dat zo is... ...dan uh, willen wij graag weten wat de duiding is van de geheimhouding... ...waarom die is opgelegd... ...en waarom niet conform artikel 169 van de gemeentewet is gehandeld... ...dat de, gemeente, uh, de college... En dan gaan we het even exact zeggen. En elk van zijn leden zijn afzonderlijk aan de raad verantwoordingsschuldig... over door het college gevoerde bestuur. En ze geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitvoering van zijn taak nodig heeft. En inlichtingen moeten derhalve gegeven worden... tenzij het verstrekken ervan is in strijd met het openbaar belang. Dus graag een duiding van waarom de geheimhouding is opgelegd... en welke strekking dat is in strijd met het openbaar belang... En mocht dat niet zo zijn dat het niet in strijd is met het openbaar belang, dan willen we graag inzagen in de stukken die hier te grondslag liggen um, waar hiernaar verwezen wordt. En voorzitter, dat duidt meteen aan wat um, het lastig is van dit uh, dossier. Want als je, het terug, als je het terug gaat denken, um, gaat het eigenlijk allemaal uiteindelijk om het Watertorenplein. En als je dan even een stuk uh, teruggaat, dan is wethouder Demmers niet de eerste die op dit dossier sneuvelt. Maar waardoor in dit hele proces er een schijn om, uh, omheen komt te hangen die niet meer te duiden is, die niet meer uit te leggen is. En we maken het onszelf wel heel erg moeilijk en ik ga u dan toch even in dat verband een stukje mee terugnemen in de tijd. De Watertoren, we weten allemaal, hij is uh, lang geleden verkocht voor 25.000 euro. Daar ligt een, uh, uh, een overeenkomst aan ten grondslag... waarbij met een uiteindelijke winst er een uh, zeg maar verdeling van de gelden zou zijn... tussen de gemeente en de heer Van der zijnde de Watertoren-CV. Dat betekent dus dat er een relatie is tussen beide partijen. En die relatie die wordt op een gegeven ogenblik wat nadrukkelijker in beeld gebracht... Eerst nog niet. Want dan als we dan eigenlijk even naar het begin van deze periode springen... dan wordt er een opdracht gegeven aan Springtij... Uh, om te kijken naar een, een haalbaar plan voor de watertoren. Uh, wethouder Cohen in de tijd heeft die opdracht gegeven... en die is gekeken van hoe, wat kunnen we hier nou mee. De opdracht is klaar in de tijd ook al niet besproken binnen het college. Men wist daar niets van en heeft daar het waarschijnlijk eigenstandig gedaan. Maar daarmee is hij vervolgens wel met dat plan ook richting de Watertoren C.V. gegaan als eigenaar van de Watertoren. Daarbij is, uh, is het plan voorgelegd en daar is eigenlijk aangegeven: um, leuk plan, maar er zal 3.000 vierkante meter gebouwd oppervlak aan toegevoegd moeten worden. Wil het financieel haalbaar zijn? En daar zie je meteen ook al dat er een relatie aan het ontstaan is tussen de gemeente en de Watertoren-CV. De gemeente gaat richting de Watertoren-CV en gaat vragen wat hij van de plannen vindt en wat hij nodig heeft. Daar komt een kader naar voren van 3000 op vierkante meter gebouwd oppervlak, wat in de loop van het proces verdwijnt. Anders dan dat op een gegeven moment de mogelijkheid wordt geboden om het bestemmingsplan te verruimen. Um, wethouder Cohen... Um, moet vervolgens aftreden. We weten allemaal uh, wat dat in de tijd geweest is. Um, maar vervolgens komt er een factuur boven tafel. Een factuur waarvan het college niet wist. Bij die factuur, daar wordt uiteindelijk wordt gezegd... die wordt wel betaald. En um, contrair aan het ambtelijk advies. Maar ook vanuit een coulance richting Sprintij... Maar ook het opmerkelijk wat Springtij daar aangeeft, dat het namelijk een korting bevat vanwege acquisitie. Wederom op dat moment een relatie. Wethouder Tjallik vervolgens um, gaat met de plan van uh, Springtij um, um, eigenlijk uh, ja, verder samen met de Watersoort TV. En dan gaat het om een integrale benadering van het Watertorenplein. Dan komen er vervolgens twee nieuwe partijen bij, de BA's en AGS architecten. Het college is op dat moment eigenlijk voorstander van het plan van Springta. Dat bleek uiteindelijk ook uit de stukken en heeft het uiteindelijk aangepast na een commissiebehandeling hier om het uh, breder te maken. We weten vervolgens allemaal wat er gebeurd is in de, de, de betreffende vergadering waarin er een motie van wantrouwen is aangenomen uh, uh, uh, richting het college. En um, die vergadering heeft zich er ook nog uh, op, ja, sta dat staat nog voor, dat kunt u zich waarschijnlijk nog herinneren, dat er een beschuldiging werd geuit op dat moment aan het adres van D66 vanwege vermeende vriendjespolitieke manipulatie. De... Oh, ik dacht dat... Ja, ik hoorde linker linkerzijde um, um, commentaar uh, hierop. Dames en heren, we hebben afgesproken waar kun je dat we kunnen soms niet doorheen terugkomen. Dat is ondergelding. Zowel meneer Steegman als meneer Ernst. Meneer de microfoon? Dank u wel meneer Kramer. Ik had hem normaal aanstaan, maar de instructie is dat ook ik mijn microfoon moet uitzetten. En ik wijs alle raadsleden erop dat we net hebben afgesproken dat er degene die in eerste termijn spreekt niet wordt geïnterrupeerd al helemaal niet via de microfoon en het is buitengewoon onverstandig en niet fatsoenlijk om het buiten de microfoon om te doen. Is dat helder? Gaat u verder mevrouw Geurenson. Dank u wel voorzitter. Bij de aantreden van het nieuwe college waarbij wethouder Demmers het dossier Watertorenplein in behandeling kreeg, is er eigenlijk gezegd vanuit de, de, de geen coalitieakkoord, maar uh, ik weet niet meer exact hoe het heette, um, en de afspraken tussen partijen, om een open en transparant proces in te gaan. Dan nou kan je je op dat moment afvragen hoe wethouder Demmers is geïnformeerd en hoe die dat proces is ingestoken. Want hij, er lag natuurlijk al een hele voorgeschiedenis. Nou, die kent hij zelf ook als, als raadslid. En zeker als je op een gegeven moment naar zijn verklaring luistert, dat hij zegt van waarom hij dingen gedaan heeft, waarom hij in gesprek is gegaan met partijen, waarom hij heeft gepolst, is namelijk om een gelijk speelveld te gaan creëren. Dat impliceert dat dat er niet was. En op het moment dat dat gelijk speelveld er niet was, moet je je afvragen hoe kan dat? Waarom was er op dat moment geen gelijk speelveld voor alle partijen? En welke rollen zijn er hierin gespeeld? Dan krijgen we daarna een, een, een proces met een enquête. Nou, Daarvan kan je zeggen dat uh, verdiende in ieder geval niet de, de schoonheidsprijs. Prijs, en waarbij je uit, af moet vragen of de uitkomst die daar uit tevoren gekomen is representatief is geweest. Tot uiteindelijk de hele vergadering waarin we met elkaar besloten hebben... Maar het hele proces ademt toch zoiets van, klopt het allemaal wel? Dan worden wij als gemeenteraad, en dan gaan we nemen een iets grotere stap in de tijd, geconfronteerd. Een kleine drie weken geleden met het uh, aftreden van de heer Demmers. Daarvan zijn, de, uh, de aanleiding, zijn uh, een aantal mails, gesprekken die hij heeft gevoerd met partijen. En in ieder geval heeft het college daarvan gezegd van oké, okay, dat kan niet en dat is een bestuurscultuur die wij niet voorstaan. Um, wethouder Demmers treedt af en dan wordt er ook gezegd dat hij aftreedt um, omdat het de ha zijn handelswijze niet past bij de invulling van een integer bestuur. En dat zijn toch eigenlijk wel, als je dat zegt, hij heeft niet integer gehandeld, zijn bestuurswijze is niet integer geweest, zijn handelswijze. Um, dat roept ook wel weer enige vragen op, want ik ken wethouder Demmers um, nou niet als iemand die altijd heel erg stil is, die zijn mening uh, niet laat horen of um, iemand meeneemt in wat hij denkt dat hij al die tijd zijn mond heeft gehouden en niemand heeft meegenomen in het proces. Dus ik zou daar graag van hem ook een duiding op willen hebben. Maar het maakt het voor ons allemaal heel erg lastig... op het moment dat er vervolgens artikelen in een, een persbericht verschijnt. Wij worden erover in geïnformeerd in een seniorenconvent. En uh, de, mijn fractieleden zijn geïnformeerd via een persbericht. En dan kunt u allemaal zeggen, ja, dat had je als fractievoorzitter kunnen doen. Maar het was een seniorenconvent. En daar ligt geheimhouding op. En de geheimhouding ging er af via persbericht, maar je kan geen nadere duiding geven van hetgeen daar besproken is. Dus graag hoor ik ook van wethouder Demmers in deze een nadere duiding, zoals hij die toen wel aan ons als het seniorenconvent heeft gegeven, wat de reden is voor het aftreden. Maar natuurlijk niet alleen van hem. Ook van de voorzitter, van de, van de in dit geval van het college, een nadere duiding van waarom wethouder Demmers moet aftreden en wat exact de reden is geweest, dat zijn bestuurstijl. En de wijze, niet alleen uh, uh, de e-mails waardoor hij weg moest. Maar het is wel apart dat dat gebeurt binnen het college... en dat de gemeenteraad daarin niet mee wordt genomen. En waarom... En nu weer wel? Ja? ja? Oké, okay, we gaan verder. Juist omdat dit hele proces al die tijd al onder een vergrootgast heeft gelegen... en um, iedereen daar toch... Um, belangstellend vanaf de Zijland heeft uh, gekeken hoe dat hele proces is gegaan. Er zijn van allerlei zaken hebben daar gespeeld. Ik had het zo net al even aan. En dan wordt ook de positie als gemeenteraadslid heel lastig. Wij hebben namelijk een controlerende rol. En die rol kunnen wij slecht uitoefenen. Waarom? Omdat wij namelijk niet alle informatie hebben. Via een WOP-verzoek zijn, uh, zijn er e-mails naar boven gekomen... waarvan wij er een aantal hebben gezien. Maar er zijn ook andere e-mails... Die wij gekregen hebben ondertussen. Wat er is namelijk in de pers het verhaal verschenen, en dat is het opvallende, wat in eerste instantie wordt er aangegeven dat, um, um, dat er correspondentie, en dat staat op de, het persbericht van de gemeente, dat um, daar wordt gesteld dat uh, de wethouder heeft ambtelijke correspondentie doorgestuurd aan de eigenaar van de Watertoren en aan een van de architectenbureaus die in de race waren met plannen voor het Watertorenplein. De, het architectenbureau in Casu neemt er afstand van... en zegt dat dat niet het geval is dat hij alleen in de CC is meegenomen. Um, de voorzitter van het college, ik neem maar even aan dat hij college was... Als in, of bestuursorganiseer, burgemeester, u verbetert maar zo direct als dat zo is... zegt in zijn laatste mededeling dat het alleen maar gaat om de relatie met de watertoren -CV. En dan wordt op een gegeven ogenblik het hele architectenbureau buiten beschouwing gelaten. Ook het architectenbureau in de pers gezegd is. Alleen er zijn wel mails, ook van het architectenbureau, aan de wethouder, waarin wordt gevraagd of hij een nadere duiding aan de gemeente en uitleg richting de gemeenteraad wil geven. Om, en het heeft dan te maken met de welstandsadviezen. Maar die mails die zitten niet bij de stukken die wij allemaal hebben ontvangen. En voorzitter, u zag op een gegeven moment aan... besturen is mensenwerk, maar dat is het ook voor ons. Wij hier als openbaar bestuur, college en raad... en daarbij ook de ambtelijke organisatie... moeten zaken kunnen uitleggen. Wij moeten zaken kunnen uitleggen in openbaar. En wij moeten kunnen uitleggen dat dit proces... een open en transparant proces is geweest... waarbij uiteindelijk op een... Ja, eerlijke basis iemand gewonnen heeft. En dat kan ik niet. Wij kunnen dat niet. Wij kunnen niet uitleggen... dat dit een open, transparant... en eerlijk proces is geweest. Als je terugkijkt naar het begin... en het punt waar wij nu staan... dan is het... niet uit te leggen... niet te verklaren... wat er nu hier allemaal gebeurd is. En dan gaan we een onderzoek doen... op dit moment... naar... Zo een klein stukje. We gaan kijken naar een aantal e-mails en de rol die, daar, die de wethouder daarin gespeeld heeft. Maar dan wil ik graag de gemeenteraad in deze aankijken en waarom trekken wij dit niet breder. Kunnen wij hier met allemaal volmondig ja zeggen dat het proces zoals dit vanaf het begin af aan heeft gelopen... een open, transparant en eerlijk proces is geweest? Wij als fractie kunnen dat niet. Wij kunnen dat niet volmondig beamen. En hoe graag zouden we dat niet willen. Want ook wij, zoals wij hier allemaal zitten... worden aangekeken hoe zo'n proces is verlopen. Wij als openbaar bestuur worden daar ook op aangesproken. En terecht. Maar dan, juist dan op zo'n moment... moet de raad hier gaan opstaan... en moet zij de taak, want we hebben drie taken... en ik, wij hebben het hier vaak genoeg herhaald... Kaderstellend, volksvertegenwoordigend en controlerend, moeten wij die controlerende rol oppakken. Dat is niet voorbehouden aan een college, dat is niet voorbehouden aan een bestuursorgaan, burgemeester. Juist de gemeenteraad als hoogste orgaan hier in deze gemeente moet nu opstaan en zeggen dat hier een onderzoek moet komen en, niet, en dat moet niet beperkt blijven tot het handelen en het optreden van wethouder demmers, maar dat moet breder worden getrokken. Wij moeten hier een onderzoek uh, laten zien en op tafel durven tonen... dat ze het proces laat zien vanaf het begin af aan... waarbij e-mails, verslagen, um, uh, collegeaantekeningen... het maakt me niet uit, maar de, wat dat betreft... Ja, de onderste systeem moet boven, is zo'n dooddoener... maar er moet inzicht komen in het proces. Dat is het doel wat wij hier willen nastreven... en dat er uiteindelijk een raadsonderzoek komt zodat een ieder, want het gaat niet alleen om ons... maar het gaat ook om degene die bij het proces betrokken zijn. Het gaat om de Watertoren-CV die wordt... en we hebben de, me, de brief gelezen in het dagelijk gesteld. Het gaat om de deelnemende architecten. Maar het gaat ook om de collega's die na ons komen. De wethouder die na wethouder Demmers... of misschien na wethouder Bluis, ik weet niet... het dossier Watertorenplein gaat oppakken. Die moet dat op kunnen pakken vanuit een optiek dat hij een product krijgt waar geen smet aan hangt... en waarbij we allemaal kunnen zeggen, elkaar in de ogen kijkend... ja, dit is een uiteindelijk nu een resultaat van een onderzoek... waarin ieder mee aan de gang kan... en waarbij de onderste steen boven is geweest... en dat we elkaar in de ogen kunnen zeggen, en kunnen zeggen of we moeten opnieuw beginnen... of we zeggen met elkaar het was inderdaad een open, transparant en eerlijk proces. Dat was voor de eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keurensen. VVD is antwoord geweest. Is dat als voldoende? Meneer Berendsen. Dank u wel, voorzitter. Eh, ik ben blij met het betoog van mevrouw Keurensen en ik denk dat ik daar niet zo gek veel meer aan toe te voegen heb. Eh, het hele verloop over zeg maar, het gebeuren rond het, water door het plein heeft mevrouw Keurensen... Terecht, denk ik, geschetst en, uh, en je kunt grote vraagtekens zetten vanaf het allereerste begin van hoe zaken uh, verlopen zijn. En dat is niet beperkt gebleven tot het begin, maar dat loopt eigenlijk als een rode draad door het hele verhaal heen. Uh, en ook... Als je kijkt naar zeg maar, de nieuwe start die gemaakt is aan het begin van het jaar. Waarbij toch hele duidelijke afspraken gemaakt zijn over transparantie. En hoe we met elkaar verder deze zaak zouden behandelen. Dan kun je toch nog wel op een groot aantal punten kun je, eh, kun je vraagtekens bijzetten. Om te zeggen van is dat nou echt goed gelopen? Is dat nou echt open en transparant gegaan? Er zijn, en dat wil ik toch nog wel even wat na, benadrukken. Toch nog wel een aantal punten waar ook, waarover ik mij verbaasd heb. En ook in het college. Want in feite wordt nu alles wordt neergelegd bij meneer Demmers... en er zullen ongetwijfeld fouten gemaakt zijn. Uh, alleen wat ik mij niet voor kan stellen bij een zo gevoelig item... als die hele dat hele Watertorenplein gebeuren... dat er niet regelmatig is overleg geweest in het college. Uh, onder andere over, zeg maar, want er is blijkbaar een interpretatieverschil... over wat is nu precies de verhouding met de Watertoren-CV is die nou gelijk als met de andere partners, de andere architecten... of heeft die, en daar refereert men zelf steeds aan vanuit de Watertoren-CV... hebben die nu een andere rol gezien, het contract... wat er ligt vanuit 2008, waar steeds naar verwezen wordt. En ik kan me dus niet voorstellen dat er niet regelmatig binnen het college... daarover is, uh, van gedachten is gewisseld en dat er toch nog eens een keer nadrukkelijk dan misschien tegen meneer Demmers gezegd is van... Eh, denk aan jouw rol wat dat betreft. En als je de mails leest, er is ook een mail, geloof ik nummer 6... waarin eh, zeg maar, een e-mail e van een, mevrouw Jardaan nadrukkelijk naar voren gehaald wordt... Uh, waaruit je zou af kunnen leiden van... hé, hey, daar is kennelijk een stuk discussie, daar is een spanningsveld. En ik vraag me dan af waarom daar verder niet op gereageerd is. Of is er wel op gereageerd, maar heeft meneer Demmers dat signaal niet voldoende opgepikt. Nou, dat wil ik dan graag horen van meneer Demmers... en dat wil ik dan eigenlijk ook wel van de andere collegeleden horen. Dan is er nog een ander ding wat mij bezighoudt... en dat is het WOP-verzoek van de Stichting Watertorenplein. Dat WOP-verzoek is al, ik geloof in april is dat gedaan... En dat is, tijd tijdlang is dat naar voren geschoven, en nog maar weer opnieuw naar voren geschoven, en nog maar niet nieuw op, naar voren geschoven. En dan denk ik, als je nou niks te verbergen hebt en je wilt open en transparant zijn, waarom duurt dan de reactie op zo'n wopverzoek zo lang? Waarom wordt bewust de gestelde termijnen die daarvoor gelden, worden bewust overschreden met gevolg dat er inmiddels een, uh, een, een, een, een veroordeling is voor de gemeente uh, om daar alsnog aan te voldoen op, uh, op straffen van een dwangsom? Ik moet eerlijk zeggen, ik snap dat niet. Waarom doen we zoiets? Waarom doet het college dat? En daar ben ik dan toch wel nieuwsgierig naar en daar zou ik dan ook nog wel een antwoord op willen. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Berendsen. Ik kijk even rond, want we gaan nu... Nou, meneer Paap, u heeft als eerste het woord. U stak uw vinger gelijk op. Ja, dank u, voorzitter. In het porto sociaal, uh, sociaal zandvoort zullen enkele vragen voorkomen... zowel voor het college als uh, de heer Demmers. Voorzitter, als dat zo is geweest... dat de heer Demmers de antwoorden... zegt uw correspondentie op vraag eigenhandig. Wie doorspeelde naar watersvee en springtij. Niet alleen dat... Oh, sorry. Niet alleen dat, andere zaken zijn schijnbaar ook aan het licht gekomen. Is het hele college dan verantwoordelijk? Of is degene die dat doet verantwoordelijk? Hoe kijkt het college hier tegenaan? Was één van de collegeleden op de hoogte hiervan... is de gedragscode overtreden. En er zijn andere zaken die niet kloppen. Dit alles zal een extern onderzoek uitwijzen. De consequenties daarvan... Zal openbaar uitgesproken moeten worden, voorzitter. Wethouder Demmers heeft hier zijn ver verantwoording genomen en is afgetreden. Hoe is dat pro proces precies verlopen? Deze vraag richt ik zowel aan het college als de heer Demmers. Nu we het toch over ambtelijke correspondentie hebben, hoe gaat het college hiermee om? Welke afspraken zijn hierover gemaakt? Een college hoort een dagelijkse persoonlijk team te zijn. Werkt het college als team, is de vraag. Voorzitter, nu kort uh, over Sociaal Zondvoort. Over andere partijen kunnen we niet oordelen. Die zullen dat zelf moeten uitspreken. Wij, Sociaal Zondvoort wisten van deze andere correspondenties... en of eventuele correspondenties tussen WATOR CV en anderen niets af. En voelen ons integer en betrouwbaar. Wij zijn nooit onder druk gezet door welk persoon, bestuurder of politieke partij dan ook. Laat het duidelijk zijn voor iedereen. Sociaal Zondvoort is ook niet onder druk gezet of omgekocht door de Watertoren-CV. Verhaaltjes hierover zijn volstrekte leugens. Ook zijn wij door niets en niemand beïnvloed om een bepaalde keuze te maken. Ook niet door het college. En in het openbaar besproken worden. Zoals Jason voor het begrijpt omwonenden... ...wat betreft het WOP-onderzoek. Of bij alles wel naar de wet bestuurlijk gehandeld is. Het enige die dat kan uitmaken is het college zelf en of bij twijfel door de aanvragers het gericht. En WOP-onderzoek moet compleet en inzichtbaar zijn. Het moet dus volledig worden overhandigd. Voorzitter, laten we eerst op antwoorden uh, wachten van het externe onderzoek. Indien blijkt dat er zaken zijn die niet, correct, die niet correct behandeld zijn, kunnen we verder handelen. Ook de politiek moet niet meteen hoog van de toren blazen. Politieke partijen hebben vaak een kort lontje. Wat er nu aan de hand is, is een bestuurlijke crisis. Het is nog geen politiek conflict. Eerst het onderzoek afwachten... voor je hart gaat roepen en of mensen gaan beschadigen. Eerst de feiten weten. Als laatste, voorzitter, is er een onderzoek geweest... van Open Universiteit naar vallende wethouders 2006-2010... bij gemeentes over bestuurlijk en politiek. Citaat... Volgens bestuurskrachtmeting en andere metingen kan de kwaliteit van het lokale bestuur als deugelijk dus voldoende worden gekwalificeerd. Ook al kan hier direct aan toegevoegd worden dat geen enkele gemeentebestuur foutloos werkt. Of op alle fronten voldoet aan de normen van goed bestuur. De perfecte gemeente bestaat niet, maar de overgrote meerderheid van gemeenten functioneert wel boven de streep. Einde citaat. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Ik kijk rond wie van de andere partijen in eerste termijn. Meneer, vragen ter verduidelijking? Zeker, meneer Kamer. Ja, op een gegeven moment heeft de heer Paap het over omkoping. Uh, ik zou er toch wel graag een nadere duiding op willen hebben van wat hij daarmee bedoelt. Meneer Paap. Voorzitter, ik heb uh, namens voor dat uh, uh, gezegd. Uh, zijn verhaaltjes over onkoperij. En dat wil ik even uh, van tafel hebben. Dank u wel, meneer Paap. Is het iets duidelijker geworden, meneer Kramer? Nee, wat volgens mij bedoelt, meneer Paap, mag ik hem even duiden? Uh, want we hebben er aan de voorkant ook even over gehad... dat sociaal zandvoort daarvan wordt bedicht, van onkoping. En dat wil meneer Paap hier rechtgezet hebben. Ja. Ja. Uh, niemand anders in eerste termijn? Vanuit de raad? Nee? Goed. Dan gaan, uh, ik ga even kort schorsen. Uh, kort, een minuut of tien schat ik in om even de bestuurlijke reactie af te stemmen. En dan heeft de wethouder Demmers ook even de gelegenheid om zijn eigen gedachten te ordenen. Dus ik schors tot tien voor negen. De duur, de duur, de duur, de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 ...heropende schorste vergadering. Ik heb gemerkt dat u ook behoefte had aan een korte schorsing, Want u kwam bijna niet meer terug in de zaal, maar gelukkig bent u er allemaal weer. Um, ik had aan het begin al aangegeven dat ik wethouder Demmers als eerste het woord geef. Daarvoor wordt het uh, spreekgestoelte gebruikt. Um, maar een van uw andere dilemma's is uh, de opmerking over wel of niet geheimhouding. Um, en ik heb behoefte om daar eerst even met u een duiding aan te geven. En daarna geef ik wethouder Demmers het woord. Waar u op mogelijk op doelt, althans wethouder Demmers op doelt. En uh, we gaan straks zien of dat terecht is of niet. Is artikel 54 van de gemeentewet. Dat artikel. Volgens mij ben ik nu in mijn eerste termijn bezig. En hadden we afgesproken... Dat ik uit zou mogen praten en als u mij wilt helpen, dan geeft u een signaal, dan helpt dat mij ook weer. Nee. Nee. Nee. Nee. Misschien wordt die duidelijkheid vanzelf duidelijk als ik mijn verhaal afmaak. Laat ik het zo zeggen. In een van de artikelen van de gemeentewet, want ik begrijp dat u een beetje gespannen bent, ik ook een klein beetje... ...staat dat de vergaderingen van het college besloten zijn. Dat is niet zomaar. Dat is eigenlijk in alle bestuursorganen zo. En dat heeft te maken met de vrijmoedigheid van meningsvorming... ...het gesprek kunnen voeren en dergelijke. Daar heb je ook belang bij als elk bestuursorgaan... ...omdat je daarmee tot een wat stevigere discussie kunt komen. Het is ook niet van belang of Pietje, Jantje of Klaasje nu wie wat zegt... ...de essentie is dat de besluitvorming... ...naar buiten wordt gebracht en ook de duiding daarvan. Want anders kan er nooit rekening of verantwoording worden afgelegd. U ziet volgens mij ook nooit verslagen interne verslagen van collegevergaderingen. U ziet de besluitenlijst en een duiding daarvan. Dus daar waar u de indruk heeft... ...en die wordt een beetje gewekt door uh, de duiding van uh, meneer Demmers... Dat dat niet door de collegeleden of de voorzitter of meneer Demmers mag worden gedaan, is dat denk ik onterecht. Ik zeg het maar heel helder. Het gaat er dus niet om of Pietje, Jantje, Klaasje wat zegt, maar het gaat erom. Dit is het besluit geweest, dat zijn de processtappen geweest en dit is de duiding. Nou, daar kunnen we het hier met u gewoon over hebben. Laat ik daar klip en klaar in zijn. En dat vergt dat zowel de raad als de portefeuillehouders zich daar bewust van zijn. Ook niks nieuws. Ook niet een kramp laten ontstaan. Dat is iets anders, maar daar kom ik straks nog op terug in mijn eigen betoog... ...dan interne stukken bijvoorbeeld doorsturen of dergelijke. Dat is iets echt anders. Hier gaat het over het besluit en de duiding daaromheen. En daar heeft u recht op. Kan het niet anders zeggen. Is dat nu voor iedereen helder? Zijn er nog aanvullende vragen aan mij op dit onderdeel... Nee, over wat ik net heb gezegd, over de duiding, het besluit... en dat u de informatie krijgt om al of niet de controleverantwoordelijkheid uit te oefenen. Ja, meneer Paap. Uh, u had het net uh, uh, over de